Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie gaat de snelwegcamera's van Rijkswaterstaat gebruiken. Met die beelden hoopt het OM boeren die zich misdragen tijdens protesten sneller te kunnen opsporen. De afgelopen dagen werden meerdere snelwegen geblokkeerd en troepen in brand gestoken. Daar staan normaal flinke straffen op, zegt de politie. Als je asbest stoort op een snelweg, staat daar in principe 12 jaar gevangenisstraf op. Als je brandsticht op zit, lukt, staat daar 12 jaar gevangenisstraf op. Het zijn zware delicten dan dat je bijvoorbeeld uh, verdovende middelen veranderd. Tot nu toe kon de politie de snelwegbeelden niet gebruiken. De camera's zijn opgehangen voor de verkeersveiligheid en mogen niet zomaar voor opsporing worden ingezet. Nu is daar dus toch toestemming voor gegeven. Er komt weer een nieuwe boostercampagne tegen corona in de herfst. Zo'n 13 miljoen Nederlanders worden dan weer uitgenodigd voor een prik. Het kabinet houdt rekening met een nieuwe coronagolf dit najaar. In de Amerikaanse staat Kentucky zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen door overstromingen. Door extreme regen zijn rivieren overspoeld en staan hele dorpen onder water. De komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Will Smith zegt nog een keer sorry tegen Chris Rock. Tijdens het uitreiken van de Oscars maakte Rock een grap over de vrouw van Smith. De acteur liep daarna het podium op en sloeg de comedian in zijn gezicht. Wat ik echt niet moet doen, zegt Will Smith nu in een video op zijn Insta. There is no part of me. That thinks that was the right way to behave in dat moment. Will Smith heeft Chris Rock benaderd om erover te praten, maar die heeft laten weten dat hij dat nog niet wil. De acteur zegt niet alleen sorry tegen Chris Rock zelf. I want to apologize to Chris's mother. I saw an interview that Chris's mother did. En you know, that was one of the things about that moment. I just didn't realize. De video op Insta gaat nog even door. Daarin zegt Will Smith ook nog sorry tegen zijn eigen familie, zijn fans en de organisatie van de Oscars. Het weer in het oosten kans op een bui en de rest van het land blijft te droog. Het komt af naar een graad of 14. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 22 tot 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. met Dancing in the Moonlight. En ja, we zijn er gewoon weer op deze 29 juli. Het is vrijdag, het is de laatste van de maand. En uh, Jelmer en de M&M's is uh, gewoon weer terug uh, in de Zandvoortse Eter. Na een maandje pauze zitten ze er ook weer klaar voor, hoor. De, de M&M's, uh, vandaag zijn het er twee... Uh, Mirko en Mike, goedenavond. Goedenavond. Een hele goedenavond. Hallo, leuk dat jullie er weer bij zijn, jongens. En uh, we gaan er weer een gezellige uitzending van maken. Met natuurlijk als, uh, als, als kern altijd hè, van ons programma. Terugkijken op de maand die achter ons ligt. Terugkijken op juli is dat alweer. Want ja, we zijn alweer over de helft van 2022 heen. En het was toch wel een beetje de maand van ja, boerenprotesten. Geblokkeerde snelwegen, omgedraaide vlaggen. De maand van een ongekend warme dag op dinsdag 19 juli. Juli was de maand van opnieuw seksisme bij een Amsterdam studentenkorps. En zorgen over een onzekere winter die voor de deur staat. Nou, dat alles. En vooral jullie was een maand. Het is ons ook wel opgevallen in de voorbereiding van het programma van heel veel nieuws. Mirko heeft daar zo zijn eigen theorieën over. <laughs> nou, maar de, de, die komen misschien straks nog voorbij. We beginnen natuurlijk altijd met de, de nieuws remix. En uh, ja, we, omdat het een remix is, we beginnen we ook in de omgekeerde volgorde, denk ik, vandaag. Want Mirko, jou viel, viel iets op over de studentenkamer van Amalia. Nou ja, kijk... Of uh, hebben we dan, hè? Ja, ja kijk, eerst, eerst krijgen we een berichtje... volgens mij een, een maand of één, twee geleden van Amalia... dat ze een, een woning heeft gevonden in Amsterdam. Nou, bijzonder, hè? Want ja, knap heel veel, jongeren, ja. heel veel jongeren hebben daar moeite mee. Nou, en dan dus, zegt ze dat ze dankbaar is daarvoor. Nou, dat is allemaal, allemaal, allemaal goed, allemaal leuk. En op een gegeven moment uh, komt een artikel voorbij... volgens mij is dat ergens volgende week... dat dus alle studenten oh, oh. uit... Je zegt, het artikel komt volgende week? Dat was vorige week. Een... Je ja, dat zei, volgende week. week. Oh, zo, ik bedoel, de vorige ja, week excuus komt Er dus een artikel naar buiten waaruit dus blijkt dat de, alle studenten uit de flat waar ze in gaat wonen dus weg moeten omdat Amalia daar gaat wonen. En dat het dan toevallig ook nog een bevriende miljonair was van het koningshuis. Dat is toevallig. Dat, ja, dat is heel toevallig. <laughs> dus dat, dat was toch wel iets dat, dat viel ja. me een beetje op. En dan denk ik van ja, als het, als het iemand anders dan de koning was geweest, had het toch wel misschien een beetje strengeling geweest. Zo gaat het toch altijd. Op. Nou, kijk, kijk. Ik las dat artikel inderdaad ook. Ik heb het voorbij zien komen. Ik dacht, nou ja, het is... Kijk, dat het nou gebeurt, dan ben ik het er niet mee eens. Want ik vind niet dat je zomaar eigenlijk mensen moet voorzetten Want wat jij net zei ook, er zijn genoeg studenten die niet van zijn. Die ook graag een woning in Amsterdam zouden willen. Kan niemand vinden. En dan komt de prinses langs. Die dan gewoon iedereen uit een studentenflat. Ja, ik vind het een beetje apart natuurlijk. Maar dat op zich, dat het gebeurt. Er gebeuren allemaal wat soort dingen maar dat je dan eerst een bericht gaat zeggen dat je, dat je dankbaar bent. Dat, je net, dat vind ik zo. Ja, hoor. ja precies. dat maakt het. Cool. Dat maakt het. Ik denk dat het leuke was: twee dagen daarvoor had de speld een bericht gemaakt met precies dezelfde kop. En twee dagen later zat het letterlijk in nu.nl. Want de speld had namelijk een, een, een, een berichtje. Want die maken, zoals de speld dat altijd doet, dingen die net niet waar zijn, zeg maar, ja. maar waar hadden kunnen zijn. In dit geval was dat wel een leuke. Want die hadden namelijk uh, de titel. Uh, een meisje vindt kamer in Amsterdam. Ja, die heb ik ook gezien, ja. Weet je wel. En, uh, en uh, ook nog binnen één maand... en een huis en een studie. En een student vindt kamer meteen. En uh, ja, twee dagen later stond het gewoon op alle sites. Ja. ja, het is gewoon apart. Zeg dan niet dat je heel dankbaar bent. want ik denk, oh, ja, Of ze moeten niet vanaf oh. geweten hebben... maar dat kan ik me niet voorstellen. Ik vind het dan bijna netter... om gewoon te zeggen... oké, okay, ik ben de, uh, de, de prinses. Ik, ik heb deze privileges. Ja. Ik maak er gebruik van. Is het helemaal ethisch... Nee. Uh, uh, ja, want het mag ik gezien... bij wijze van ja, spreken. Okay. Hè? Stel maar het zo, gaat over model... Maar, maar, maar niet, niet zo'n verhaaltje... ophangen van, oh, ik ben zo dankbaar dat dat... Al, uh, Doe dat niet. Wees dan gewoon straight. Dat, ja, dat, zeg dan, dat, dan dat, gewoon... Ja. oké, okay, ik heb een woning nodig. Ik, ben, ik, ben de business, ik heb hem gekregen. Ja, dan uh, deelt iedereen er maar mee. Dan kan je het niet mee eens zijn. Maar inderdaad, eerst uh, heel netjes doen. We, oh, ik heb het gevonden. Maar ja, daar. Ja, ja apart inderdaad. En uh, dat gaan we zeker... ook volgen, want... Uh, ja, oranje gezins. Ja, weet ik niet. Uh, en dan heb ik <laughs> nog een uh, nieuw, uh, nieuws, uh, berichtje eigenlijk. Kijk, uh, we besteden altijd al uh, sinds februari natuurlijk aandacht aan de uh, oorlog in uh, Oekraïne. En uh, wat mij daar persoonlijk aan opviel... Kijk, we zijn natuurlijk al die mensen nu uh, aan het uh, opvangen. Uh, ergens in Oost-Oekraïne worden ze ook opgevangen, maar dan opgesloten door de Russen trouwens in een hele bijzondere uh, omstandigheden die je, die je doet denken Nee, maar dat is echt zo. Ja, geloof ik. Dat is, uh, dat gebeurt, het was misschien een beetje een rare zinsconstructie. Ik wou net zeggen, je zei maar, het is dat het zo heel grappig was. Nee, het zo, het maar was dacht, heel, uh. dat was niet heel grappig, inderdaad. Nou, zoek het maar op. Uh, uh, hoe noemt het? Uh, nou goed. Ja, de filtratiekampen. Nou, zo okay. noemde, noemt Rusland het. Uh, dat is om uh, okay. verraders van het Oekraïnse volk om die, zeg maar, ja, op te sluiten. Ja, nou okay. ja, uh, oh, dat uh, vind we, we, we zeiden dit nooit meer, maar goed. Het Mensenrechtencollege concludeert in Nederland dat alleen Oekraïners opvangen discriminatie is. Gemeenten die alleen Oekraïnse vluchtelingen willen opvangen en geen asielzoekers uit andere landen maken zich schuldig aan discriminatie. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens. Uh, vanochtend een nieuwsbericht op NOS. En ja, het bevestigt toch wel een beetje wat ik al langer denk. Van kijk, tuurlijk, het is een acute situatie. Ja. Er is nu overal plek ineens uh, voor die mensen en ze hebben ook een ander letterlijk een andere status. Vanwege EU- regelgeving hebben ze gewoon vrij reizen tijdelijk. Uh, dus ze zijn, ze zijn niet in dezelfde procedure als asielzoekers. Maar ik denk inderdaad ook, het is best wel gek, ook als je in Zandvoort ziet, zie je nu dat halve Currydex-terrein, zie je klaargemaakt worden uh, om daar Oekraïners op te vangen. Allemaal prima, weet je wel, want het is nodig. Maar waarom kon dat niet in 2015? Waarom kunnen daar geen tijdelijke jongerenwoningen worden gerealiseerd? Als, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het, dat het hier heel erg komt, omdat... Uh, Oekraïne ligt wel dichterbij, hè? Misschien, misschien ook uh, ja. cultureel. Dus ik denk dat het voor veel ja, mensen puur vanuit niet, een, een, een praktisch oogpunt. voor veel mensen zo voelt: oké, okay, de, de Oekraïners zijn makkelijker te integreren en dat is, is, is fijner om toe te laten. Ik voel dat dat de publieke consensus is dan als jij bijvoorbeeld iemand hebt die uh, ergens uit Afrika komt. Hè? En ik ben het eens met dat het in principe discriminatie is. Dus, dus wat dat betreft goed dat uh, die uitspraak er nu is gekomen. Maar ik denk wel dat het logisch is dat het is gegaan zoals het is gegaan, zeg maar. Nou, ik snap jouw redenatie inderdaad wel dat je zegt van... Uh, dat zijn mensen die we misschien beter kunnen integreren. Maar ja, los daarvan, het ligt natuurlijk ook... het is inderdaad het, het hit wat dichter bij huis voor veel mensen... omdat Oekraïne ligt in Europa. Het is, je kan er natuurlijk zo naartoe rijden. Dat en, is ook een van de redenen. Oorlog, en die oorlog raakt ons ook. Weet nou ja, je tuurlijk, dat ja. is ook zeker zo. En, en dat is inderdaad het probleem met dingen zoals uit Afrika. Dat, dat ligt niet zo bij ons. Weet je. je weet dat het gebeurt, maar ja, het is toch maar daar. Het is een beetje de ver van mijn bed show. En met een oorlog die Rusland eigenlijk direct aan Oekraïne voert, eigenlijk wat dan land dat in Europa ligt. Is, uh, dat is natuurlijk voor veel mensen een soort uh, wake-up call van... oh ja, het kan dus toch nog, ook in 2022. Ja, en ja. dat zit er misschien wat opener voor staan. Maar ja, het hoort natuurlijk niet. Nee. Uh, maar ik, ik snap aan de ene kant ook wel waarom het gebeurt. Ja, ja, ja we zullen zien hoe ze, hoe ze de asielcrisis gaan, uh, gaan oplossen. Maar ik, uh, dat viel me op en ik vond een opvallende uitspraak... denk ik ook wel iets wat misschien invloed gaat hebben. Dan uh, open, uh, eindigen we een beetje met een klein stukje verlichting... namelijk sportnieuws. Ja, sportnieuws. Ik neem normaal eigenlijk nooit sportnieuws mee. En die sport... komt natuurlijk van Mike. Nee. Ik neem normaal nooit sportnieuws mee. Ik ben helemaal niet zo van de sport. Maar dit is een artikeltje waar ik toch ook wel wat meer mee betrokken ben. En natuurlijk ook Zandvoort. Want het is aangekondigd, uh, ik geloof dat het gisteren was. Dat uh, viervoudig wereldkampioen Formule 1. Sebastian Vettel gaat stoppen. Aan het eind van dit Formule 1 seizoen. En dat is toch uh, wel een groot nieuwsje in die wereld. Uh, ik bedoel, de man is vier keer wereldkampioen gewonnen. Rijdt al 15 jaar mee. En die heeft u dus eigenlijk onverwacht. Want normaal vind ik al die dingen die dan wel uitlekken. En dat wat met contractgesprekken niet gaat. En dan, het, dan stoppen we maar. Maar dit kwam eigenlijk een beetje uit het niets. Uh, voor veel mensen in de wereld ook. En ook uh, nou, voor mij als fan wel een beetje. Uh, toch vrij opvallend. Um, hij heeft nog tien races te gaan dit jaar. Waaronder natuurlijk Zandvoort. En dan uh, gaat hij uh, met pensioen... om wat meer tijd te besteden met zijn familie. Ook begrijp ik natuurlijk. Maar wel uh, gemist voor de Formule 1-wereld. Ja, heel jammer. Ook, ook omdat, uh, wat ik begrijp uit, uit die wereldcontact die ik heb... dat het een hele aardige, sympathieke man schijnt te zijn. Dus dat... dat... Ook alleen op dat vlak gewoon jammer. Ja, natuurlijk. Want dat is natuurlijk gewoon, ook en, niet iedereen die daar... Gewoon een gewone man. Ja, zijn. gewoon heel... Uh, maar daarom ook misschien juist ook weer mooi dat hij gewoon zegt... Hé, hey, ik wil even ja. wat meer tijd met mijn gezin ja, doorbrengen. Hij, dus. hij kwam natuurlijk een beetje binnen als een beetje de arrogante jongen. Uh, heel dominant. Ook, laat ik zeggen, arrogant. Uh, mensen hebben ook wel met Verzat ja, vergeleken. En, en hij reden natuurlijk heel lang bij Ferrari. Heel lang oh, bij ja, Ferrari, Ferrari ja, ja, ja, ja. dat was een beetje een misser Maar zijn succesjaren waren bij Red Bull. Nou goed, toch een gemis voor de sport. Inderdaad, Hij is eigenlijk wel uitgegroeid tot een van de, nou, de meest geliefde figuren in de sport. Ook wel inderdaad verhalen die je hoort van de mensen in die wereld. Het uh, is dus, nou, toch een gemis voor de sport. Ja, ja zeker. Nou ja, we, we, gaan het, we gaan het zien. Hij maakt in ieder geval zijn seizoen af, die toch wel iets meer kleur verdient dan dat we tot nu toe hebben Ja, heeft. het is maar, natuurlijk het diepstiefs ja. dit jaar. Maar goed, maar goed ja, we gaan het zien. Ik, we gaan in ieder geval weer lekker naar een stukje muziek. En ik heb wat zomerse uh, nummers uh, uitgekozen. En ook wat een beetje met de dag te maken hebt. We zijn natuurlijk wel heel blij met die vrijdag. Hè? Lekker de <laughs> vrijdagavond. Friday, I'm in love. Van The Cure. It's grey and Wednesday too Thursday I don't care about you It's Friday I'm in love Cure Friday, I'm in love. En ja, we zijn zeker in love uh, met de Friday. En dat horen we ook eind van dit uur. Maar dat is nog even spannend. We gaan eerst kijken hoe deze maand was in de regio, oftewel jullie in de regio. En uh, daarvoor kijken we altijd even naar onze uh, mediapartners van NA Nieuws. En dit keer is het een beetje een raadselachtige vertoning. Uh, rond de verminkte horrorboomba voor een winkel in de Grote Houtstraat in. Uh, Haarlem, nou, ik kan, ik kan nu de, al zeggen, de, dat de, heb de, ik de, gedaan. Sorry, adem. ik haal alles, alles weg. Okay. Uh, nee. Geen spanning meer, nee. Met, met, met de quote erachter, sinds deel 2. Misschien afrekening een crimineel circuit, Mirko? Oh, Merkel, wat is dat nou? Uh, nee, nee, nee, nee, toch niet. Toch niet, toch niet traf, uh, Ik neem ja. hem terug, excuus. Dit over een jaar een paar jaar helemaal out of context gehaald worden door iedereen. we zijn heel benieuwd. Nou, dat is joh, hoor. Maar oh. Een te hangt, uitgeprikte ogen en opgehangen aan een paal. Zo zag een knuffel van Boomba die immer immerolijke kindervriend van dat bekende kinderprogramma natuurlijk eruit. Uh, donderdagochtend voor een winkel in het centrum van Haarlem. De pop lijkt doelbewust te zijn bewerkt en opgehangen. Maar ja, wie doet nou zoiets? Omstanders reageerden geschokt. Een bizarre vondst vanochtend voor een supermarkt in het centrum van Haarlem. Hallo! pop van kindervriend Boomba was er door onbekenden op gruwelijke wijze neergelegd. Oeh, heftig. Als je inderdaad nader gaat beschouwen, de rillingen lopen over mijn lijf. Het is echt... En dat in Haarlem? Oeh. Kunt u zich voorstellen dat mensen dit Bumba aandoen? Nee, nee ik vind dat wel heel pijnlijk eigenlijk. Vooral in de periode waarin we leven... ...denk ik dat we lief moeten zijn voor de Boomba's uh, om ons heen. Het lijkt wel een soort van signaal van het criminele circuit. Ja, het criminele circuit? Ja. Nou ja, je hoort niet anders eigenlijk, hè? Misschien heeft Boomba iets gezien wat niet mag of zo. En dat zijn ogen er zijn. Uh, wellicht dat Boomba deel uitmaakt van een criminele organisatie. Misschien uh, kunnen, we, kunnen we het nog even navragen hier bij de IJssel aan de overkant. Ja, u suggereert dat de Italiaanse maffia hier wel iets mee te maken heeft. Het zijn, het zijn wel praktijken dat je denkt van, oeh, Sicilië. Wat moet er nu gebeuren met Bumba? Nou, ik denk dat hij uh, netjes afgevoerd moet worden. En, uh, en uh, nou, misschien in een kistje gestopt. En dan uh, een, uh, een ritueeltje. En dat was het dan voor Bumba, denk ik. In de doos is het. In. Nee. Echt? Oh. U het gewoon op nu. Uw ruimte Even ja. ja, Gewoon uh, netjes uh, opruimen. Ja, misschien maar het beste om te doen. Ja, misschien wel. Ja. Ja, wat we in ieder geval weten is dat boomba bumba bimba op verschillende manieren kan worden uitgesproken. Maar goed. Ja, het klonk wel een beetje mysterieus, hè, jongens? Nou ja, als ik heel eerlijk ben, dit is toch gewoon een gemiddeld kunstproject van een of andere Amsterdamse student op, op een kunstacademie of zo. Ik, ja, ik weet niet. Maar ja, dat is nou, Het lacht daar, zeg maar zo. Hè, ja, maar ja, dat is juist. Iemand de, heeft, er hangt ja, iemand een beetje een camera. Iemand heeft dat er lekker opgehangen aan zo'n paaltje die je zeg maar de weg moet doen. Levende kunst. het is gewoon een raar verhaal. Ik bedoel, ten eerste. Ik <laughs> dan ook? Wat moet je nou wat zeggen? Er is gewoon iemand die serieus een, een, een boemba pop heeft verminkt en een opgang in een groot huis had. Hmm. Ik hou altijd wel van dit soort nieuwsberichten. Ik, ik denk wel, wel regelmatig na over wat zou je nou kunnen maar ik, doen... Ik, ik wat, dacht wat dus onschuldig is om gewoon toch de aandacht te trekken. Ja, maar kijk, dat aandacht zijn inderdaad leuke manieren om over na te denken. Maar dat, ja. dan gaat het toch niet helemaal goed. Als je zo, nou ja, ik, vind ik, ik dacht aan het begin, dit is gewoon een grap. Maar dit is gewoon een serieus artikel. Aan het einde staat namelijk ook nog... Inmiddels is boemen op een waardige manier opgeruimd. Ja, maar van de data va ontbreekt nog steeds iets. Ja, maar het, het voelt ook als een grap. Ja. Wat moet je er anders van ja, zeggen? is ja. gewoon als een kunstproject. Ja, kijk, het kan natuurlijk van allerlei redenen vind, vind, hebben. Maar... Vinden we Boomba nu nog wel een kinderprogramma? Nou, wat ik überhaupt vind met kinderprogramma's... is, ik snap niet hoe kinderprogramma's... of de meeste kinderprogramma's bedacht worden. Het zijn soms zulke achterlijke concepten... Ja. dat ik gewoon denk van, moeten de mensen die het schrijven... niet naar een psychiater toe? Dat ja, maar is maar gewoon dat heb een ik oprechte ook, vraag. Ja, maar dat heb ik ook wel eens met gewone series dat je echt plotlines tegenkomt, dat je denkt, huh? ja. ja. Maar ook met kinderseries, vooral inderdaad, ja. Misschien moeten we een stichting oprichten en even aan, aanbellen. Gewoon even ja, of, of, of gewoon... zelf st stichting, uh, stichting Boomba Love. Ja, of he. gewoon de Jelmer en M&M tv-studio beginnen natuurlijk. Om gewoon normale kinderprogramma's te maken. Hey, de, de stem is het beste, hè? Het gezicht maakt niet uit. Ja, dat uh, kan allebei. Dus de radio. Snap je hem? oké okay. Ik snap hem. Hilarisch. Boomba, boomba dat, uh, ja, dit lijkt ja. me niets voor criminelen, zei iemand ook. Een Italiaanse ijsalon hier aan de overkant. <laughs> Dit is toch het werk van Siciliaanse maffia? Nou, dat ja, dan ik zeg maar die, wel weer een beetje. Uh, kijk, ja, dat... ja, maar ik wil hier nog een vervolg op of zo. Ik wil hier ja, nog een. Ja, Boomba dat Part ik, 2. Wil, nou, ik, wat we dan doen. Wacht, we gaan dan een, miniserie, we zelf een, een miniserie op Netflix. Een miniserie op Netflix. Dit verhaal de Boomba Pop. Hoezo op Netflix? Ja, dan, dan ergens anders. Dus we zetten. hebben toch ook Flix? Ja, dan op ZFMflix. <laughs> eh, ja. maar, maar dit moet gewoon een serie worden. Het, het mysterie van de boemba pop of We leggen gewoon een tweede pop neer, maar dan op Amsterdam. Gewoon <laughs> Amsterdam. op <laughs> Wat is het met jou Go vandaag? Gewoon, gewoon echt... op Amsterdam. Ja, gewoon ergens in Amsterdam. Ja, maar op Amsterdam kijk je daar niet van op. Nee, nee okay. in Amsterdam daar lopen we in wel. In Lutjebroek dan. Ook. Langs. Ja, oké. Okay. nog <laughs> okay. Oh ja, hallo. Oké. Okay. Hallo. Helemaal goed. Ja, jongens. Wat, ik, ik, ik hou van de energie vandaag. Eigenlijk ja. En ook een beetje de inhoud. Maar ja. Ook een beetje. De maand is uit geweest. Het is helemaal vol met energie hier. Ja. Vol met energie. These days. Met heel veel artiesten. Onder andere Jess line Macklemore en Dan Clapplin. En nog veel meer dus. Hoe life is beautiful.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 Date, uh, met McElmore en Jess Gline. heerlijk nummer. Maar hij is natuurlijk eigenlijk van Rudimental. Ja, je dacht al waarom uh, noemde ik die artiest net niet? Dat moet natuurlijk even die uh, credits moeten natuurlijk wel gegeven worden. Net als natuurlijk het volgende geluid, de volgende jingle. Want het is tijd voor de rubriek Social Media Cocktail. Ja, cocktail. Ja, en dit. Uh, ja. Dus de social media cocktail. Nee, ik had dit keer geen drankje, dus ik kon niet meedoen. Wat? Je hebt twee blikjes voor zijn je neemt, op. Hè? Oh. Wat? Kijk, nou ja... Uh, Oké, okay. okay, goed. De social media cocktail. Nou, je, je, je, je hoort al je, wat, wat dat betekent. Gewoon een cocktail en alles dat op social media gebeurde afgelopen maand. Wat ons opviel. Leuke lijstjes, leuke dingetjes, leuke grapjes. Het is natuurlijk nog steeds druk op onze favoriete luchthaven, namelijk Schiphol. Nou, favoriete luchthaven bedoel nou ja, Is het dus, nou echt favoriete luchthaven? Ja, er is niet zoveel keuze in Nederland. In ieder geval, de favoriete luchthaven. Nou, dat is niet waar. Lelystad. Eindhoven, Eindhoven, Lelystad. Dat Airport, uh, ja. Dat is helemaal niet open, man. Nee, maar dan, ja, je kan er wel vliegen als je best doet. Als je een privévliegtuig. Uh... Ja, maar dan kan je ook vliegen op het strand van Zandvoort. Nou, precies, hè. Ik zeg, ik zeg toch niks wat niet klopt. Maak op. gewoon je eigen luchttafels nou, Dat klopt, hoor. Nee. Dit wordt allemaal gefectcheckt nadat ja. de mensen hebben. Ja, helemaal goed. <laughs> nou, Schiphol is inderdaad nog even gewoon uh, ja, een gezellige dagbesteding. Uh, we weten natuurlijk inderdaad dat het druk is op Schiphol. Dus wat acht leuke tweets over koffers die behoorlijk leuk uitpakken. Dat, die zin is trouwens ook een hele mm. leuke woordspeling. Maar ja, dat kan alleen maar bij de best social media natuurlijk. De best social.media.nl Het is, en, is niet de best social.media. Ja, de best, so best social.media.nl ja, social ja, maar je zei nog .nl, dat dacht dat. is niet zo. Oké, okay. Oké. Okay. is goed. Ja. Kijk, bijvoorbeeld Schiphol die adviseert de koffers om geen passagiers mee te nemen naar het vliegveld. Ja, oké. Okay, maar laten we wel weten. Ik las laatste serieus een advies dat ze geen koffers konden verwerken. Dat mensen maar geen koffers mee moesten nemen... als ze gingen overstappen of iets dergelijks. Hoe is dat nou mogelijk? Dat kan je toch niet maken? Ja, maar het, het, geen, uh, geen koffers inderdaad... maar wel handbagage dan. Oh, maar wel handbagage. Oké. Okay. Ja, maar die kan je zelf meenemen. Snap je? Ja, dat, nou ja. snap je. Handbagage... Maar is dit, is weer in, al, dit is toch gewoon... Nee, maar Mike, wacht. Handbagage is zeg maar iets wat je in je handen kan meenemen. Dus niet... Ja, ja oké. Okay, dat is, daar hebben ze geen mensen voor nodig om dat op te doen. Ja, dat snap ik. Ja. Maar het gaat, het gaat niet om het feit dat het moet. Het gaat gewoon om het idee dat een van de grotere luchthavens in Europa gewoon... Ja, maar dit hebben ze zelf veroorzaakt. Ja, I know, maar het is een ramp. Ja. Maar goed, doe doet niet nou nou goed. Ja. Wisten jullie al dat studies hebben aangetoond... dat hoe dichter je bij de bagageband staat... hoe sneller uw koffers arriveren. Ja, dat klopt. Dat klopt, inderdaad. En eigenlijk had men ervaringsdiskundige op Schiphol moeten spreken... Want een kleindochter van vier heeft haar koffertje zelf gevuld. Die nog niet zo groot is als een plint in een huiskamer. En dat is dan natuurlijk hilarisch om dat voorbij te zien komen. En op de luchthaven om straks vijf dagen in Barcelona te spenderen. En mijn koffer hou ik lekker thuis. Inderdaad, na dat advies. Um, even kijken. Um, ja. Dat, dat waren de koffers op Schiphol. En kijk deze zeker ook nog eventjes na. Want de beleving van social media is eigenlijk altijd beter als je ze zelf bedenkt. Over woordgrappen gesproken is onze favoriete webshop natuurlijk ook erg actief. Mirko, die zie je vaak ook wel op Twitter voorbij komen. Namelijk bol.com. Die heeft een hele aparte manier van marketing. En uh, kijk, deze komt eraan. Veel fietsen worden geleverd, inclusief Fietsbel. En dat is natuurlijk een leuke bike-komstigheid. Ja, als, als ik heel eerlijk ben. Ik, het voelt toch altijd een beetje als mijn vader zeg maar, het bol.com-account runt. Dus ik weet ja. niet. Ik, is ik dat weet, positief of negatief? Ja, dat, dat weet ik ook niet. Maar ik weet dus ook niet wat ik er nou van vind. En, en, ja. Maar hij runt echt bol.com. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja, maar ja. denk eens gewoon na dat er echt iemand zit gewoon in een kantoortje. Waarschijnlijk ergens. Nou, wat zal het zijn in Amsterdam? Het is gewoon een afdeling. Die zit gewoon de hele dag gewoon op wat booming con account gewoon leuke Maar Dat te is een beetje ergens, dan denk je van ja, maar zou je dan wel gelukkig zijn? Aan de andere kant, als je denkt dat er mensen zijn ja, die met grapjes maken hun geld verdienen. Ten opzichte van mensen die gewoon ja. keihard bagage aan het verplaatsen zijn op Schiphol. Of... Waarschijnlijk verdienen ze dan wel meer ja, dan je bagage met de ja, Waarschijnlijk kijk, ook. Ja. Dan denk ik, nou dan doen ze het dus toch best goed. Maar kijk, kijk, ja. maar, kijk, dit is wel even hilarisch tussendoor. Kijk, eens helemaal boven nummer 1, zeg maar. Mm -hmm. Welke advertentie er staat? Van? Blue. Ja, dat is ja, toch maar, leuk als het over Bob. komt. Ja, maar dit gaat. is dus echt eng. Want ik zit net dus gewoon iets op te zoeken op Blue. Gewoon om iets aan meer code te laten zien. En, en dan, ik krijg nu al op vier sites diezelfde ads. Dus ja. Ik, maar ja. ik heb dus heel vaak dan, dan koop ik iets. En dan pas krijg ik van dat product reclames te zien. Ja, en dan, dan is het 50 euro goedkoper. Maar dan heb ik het al gekocht. Dan denk ik van, dus dan gaat er eigenlijk iets meer. Ja, is. en dan is het 50 euro goedkoper meestal. Ja, ja. ja dat ook nog eens. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, ja. En dan komen er inderdaad ook reacties op die uh, tweet over die fiets. En dan zit iemand natuurlijk... Je stond zeker lekker te trappelen om deze te maken. En toen reageerde de bol.com webmaster weer... Ja, zo voelen wij ons standaard over elke tweet. Ja, ja oké. Okay. Ja, ik wil toch even heel zuur doen. Ik heb dus echt een hekel aan... Bol.com, Amazon en überhaupt dat soort grote platforms. Hallo, dit gaat over grap. Ja, dat weet ik, ja, maar, maar ik <laughs> ben zeg maar een zure moralist. Allemaal, ik ben dus zeg maar een, een zure moralist... ...die gewoon weigert om reclame te maken... Voor we gewoon, maken hem eigenlijk. Nee, nee, nee, nee, naamsbekendheid te geven... ...het woord te noemen dan ook... Ja, maar wie in dit hele land kent dan Bol.com niet... Dat, dat, dat, daar gaat het niet om. Ik wil gewoon niet nog meer. Ik, ik heb nog een grapje. Je wil er ja? gewoon niet mee geassocieerd worden, moet Kijk, nee, want, want, nee. want iemand is ook. Zeg maar het leuke is dat de humor van de <tus> mensen zelf ook naar boven komt. Iemand vraagt zich dan natuurlijk af: sponsoren jullie ook de Tour du Bol? Weet je wel? In plaats van Tour de France. Heel leuk. Ja, die uh, vind ik dan weer echt ja, niet goed. goed. En dan zegt die uh, jonge meisje of het van bol.com weer: al sinds jaren dag, je bent de bolletjes trui tot. Wacht. Je kent de bolletjes... Oh, de bolletjes trui toch wel. De, snap je hem? Nou? Ja. De ja. bol, de bol, ja, ik, trui. Ik, ik snap hem. Ik vind het echt... Dit is echt het meest hilarische segment van de hele avond. Ja, toch? Ja, maar dat komt ja, ook het is wel... Dat het gewoon altijd over compleet andere dingen gaat. Je ja. denkt, we hebben leuke social media dingen gewoon... En dan vervolgens gaat het ineens over... Mensen die gewoon een hekel aan bol.com... en gewoon ja. de hele sfeer verpesten. Ja, dat gaat dan helemaal ja, mis. Die mensen moeten ze verwijderen Hallo, van de show. Is... Daar ben ik het mee eens. Ja, en ik, en ik vind ook dat het inmiddels... Het, het loopt inderdaad zo erg uit... dat het dan nu alweer tijd is voor muziek, weet je wel. Dat vind ik wel dat lekker. Is altijd, ja, dat, we wel we dat is dan altijd... Ja, dat kan wel een niet gebruiken. Dat is dan niet zomaar muziek... maar natuurlijk altijd de nieuwste hit van afgelopen maand. En die komt van de Chainsmokers van een nieuwe album natuurlijk. Laatst ook weer toegevoegd. Time bomb En ik moet zeggen ja, het is wel anders dan vroeger, maar toch wel lekker. Ik ben benieuwd, chain smokers. Chainsmokers en hoe heet een nieuwe album ook alweer, Mike? Um, ja, dat album is alweer een tijdje uit. Het was, uh, hoe heet het nou? Ook ja, ik dacht weer. dat jij het wist, uh, maar. Ja, ik ben net, ik weet het wel, maar ah. ik ben het even kwijt. Ik heb hem ja. wel een keer geluisterd. Het was wel een goede album trouwens, maar hoe die heet, geen idee. Hoe heet die ook alweer? Nou ja, goed. De, de Chainsmokers Time Bomb was dat ik de het is alweer tijd voor eigenlijk het volgende nummer, want voor de vaste luisteraars is het. Het alweer. album heet So Far So Good. So Far So Good? Nou ja, gaan je ook nu. Kijk, kom, we gaan naar huis. So Far So Good. Doe jongens. <laughs> Oké. Okay. Nee, tuurlijk niet. We zijn, we zijn er gewoon nog. Uh, de, anders uh, gaat straks de automatische piloot erop. Nee, en dat doen. moeten we ook niet hebben. Mensen die gewoon nu... Mirko gaat helemaal stuk. Maar dat kan ook met het volgende <lacht> nummer. Net nog in de zero's 2009. De jeugd van tegenwoordig. Ja, en dat uh, zijn wij de jeugd. Ja, we zijn niet meer. Ja, we zijn wel de jeugd van tegenwoordig. toch? Eigenlijk wel. Nee. Ja, een classic. Ja. Ja, oké. Okay, hartstikke goed. En deze, die kent iedereen... Festival Zomer, laat maar komen. Een lekker zomersavond, laat maar komen. Sterrenstof. Klik, Ha ha, Ha, oh. nou, kijk je grappie, leuk, zoet als een sappie.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 Oogs. Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is verplaatst. ja. Op je polen pipsnaam, golf neemt de afstand van je hemel lichaam Ze is van spectrale awesome. klasse, oh, Een van hartse krachten. Hoe losgepast het toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd.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 toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug en alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb al mijn mocha plastic op mijn bankje, Stemklankje, voelt nog steeds brood op mijn plankje. Soms denk ik terug heb mijn drankje met de sterren in de lucht te zeggen: 'Weer is verplaatst. Ja, op je polenpips na, rol af met de afstand, vang je hemel lichaam.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 dan ben ik in the Sky met diamonds op mijn nek. Lusu in the Sky. <laughs> diamonds op mijn nek. Diamonds op mijn nek. De jeugd van tegenwoordig met Mirko Gerrit featured natuurlijk. Featured! Sterrenstof! Ben ik echt heerlijk, blij dat ik deze keer was? Unieke versie. Ja, dit is uniek. Gaan, ik heb net gehoord dat Mirko een cover gaat opnemen, komt volgende maand uit, wordt gedebuteerd in de uitzending. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Niet hou je aan, hè. Mm. Oké, okay, deal. Oké, okay, okay, is goed. Is goed. <laughs> Jongens, zullen we het maar weer even over yeah. Instagram gaan hebben? Oh ja, sorry. Even ja. over serieuze dingen. Want dat draait TikTok-achtige wijzigingen terug naar felle kritiek. En waar ging dat dan over? Ja, Instagram had wat dingetjes gedaan... waardoor het platform wel heel erg op dat Chinese uh, ja, spionageweb uh, is gaan lijken. Natuurlijk, je hebt daar Reels in plaats van Heel goed TikToks. call them out, joh, maar call Ja, out. In plaats van uh, TikToks heb je daar natuurlijk Reels... Uh, waar je praktisch hetzelfde mee kan, maar ook nog de... Indeling, layout en zo werd heel erg hetzelfde. En toen zijn Instagram-gebruikers nogal boos geworden. Onder andere miljoenen volgers hebbende Kylie Jenner en Kim Kardashian deelden de afgelopen dagen op grote schaal een bericht waarin werd opgeroepen om Instagram niet in TikTok te veranderen. Het platform deed een test waarbij de zogeheten reels waar we het net over hadden, korte video's die al belangrijk zijn op Facebook en Instagram, een nog grotere rol kregen. Daarbij werd ook het uiterlijk van TikTok gedeels gekopieerd... ...waar gebruikers op Instagram altijd gemakkelijk langs berichten konden scrollen... ...deed Instagram nu een test met de dwingende TikTok-modelte... ...die video's tijdens het scrollen even stilzet op het scherm. Nou, ik moet hier iets van zeggen, want hè, ik heb sowieso een soort hekel aan TikTok. Ik vind het een beetje een dom concept, maar goed, dat is weer een hele andere discussie. Je hebt net nog een nieuwe social media gedaan. Ja, ik heb het weer weggegooid. Want ik vind, dat trouwens, dat is ook een ding, dat is een, een public service nou, voor elk bedrijf. Als ik een social media account ga aanmaken, en ik moet mijn telefoonnummer invullen, ben ik al klaar. Dus, bij deze. Nee, maar het is een beetje hetzelfde wat je ziet natuurlijk met Snapchat, dat dat heel populair was op een gegeven moment. En iedereen die stories ging jatten. En dat zie je nu weer gebeuren met TikTok. Kijk, kijk, je hebt natuurlijk een beetje de established social media platforms. Instagram, Twitter, dat zijn toch een beetje de originele. En dan komt er een nieuwe concurrent op de markt met een fris idee. En waar dan iedereen ineens verslaafd aan raakt. Want loyalty hebben mensen niet meer tegenwoordig op social media platformen. Maar goed, gelijk je naar een andere. En dan zien mensen inkomsten kwijt. En dan is het natuurlijk paniek. En dan gaan we maar mee met de concurrent... in plaats van het bestaande format beter te maken. En ik word daar altijd een beetje zenuwachtig. Want ik ja, nou, dan, dan pas je precies in de dan, dan heb je drie platformen. En dan doen ze eigenlijk op een gegeven moment allemaal hetzelfde. Het goeit allemaal zo naar elkaar toe. Maar en dan wat, komt het, wat er ook wel is in mijn ogen... en dat vind ik ook heel lastig aan, aan social media in het algemeen... Hè, is dat... Um, Kijk, wat social media leuk maakt... is dat er andere mensen op zitten. Dus op het moment dat een, een social media platform... een bepaald concept volgt... en daarmee groot zijn geworden... lukt het eigenlijk geen enkel ander platform meer... wat daarop lijkt... of een soortgelijk concept heeft om er ook groot te worden. En daardoor is er een soort automatische monopolisering... zeg maar, van een concept. Wat dus ook zorgt dat die bedrijven gelijk ja. heel machtig worden... een gigantisch politiek regulatieprobleem uh, uh, vormen eigenlijk. Hè? Dus, dus, dus ik trek nu even een iets andere richting in... Um, dus, dus ja, ja uh, je, je kan ook bijna niks anders. Want ja, oké, okay, sure, je kan overproberen te stappen naar een ander platform. Maar ja, als er geen mensen zijn... Dat is hetzelfde met WhatsApp. Die hebben ook zo'n dominante positie in uh, Precies, Europa. De, uh, signal heeft het geprobeerd. Telegram lukt het dan een klein beetje als een soort tegenhanger voor ja, alle signal, shady shit. Signal heeft het signaal verloren. Ja, maar, ja, maar, de, ja, maar dat lukt ook niet zo ja, goed. Ja, maar die komen dan op de markt met een andere Kijk, WhatsApp is natuurlijk van meta. En dat zijn mensen die niet zo'n groot fan van zijn. Maar ja, dan gaan, dan alleen maar metadata. Dan komt er een ja. nieuwe concurrent en die hebben dan een invloed van het wordt geëncrypt. En ja, maar mijn, mijn oma snapt niet, uh, bewijs, maar mijn oma dan wel, maar, maar uh, mijn oom, bij wijze van spreken, ja. die, die, snapt, die ja, vindt WhatsApp al, vond ja. het al moeilijk. Hè? Die, die was ja. wat ouder, mijn oud oom. Uh, uh, nou, als je dan ook nog signal ineens moet gaan gebruiken. Je moet het, het bijna wel houden. Het wordt een beetje veel, inderdaad. Ja. En uh, nou, desondanks Instagram en TikTok groeien beide. Instagram met 11% naar boven de 6 miljoen. En TikTok met 75% van 1,75 miljoen naar 3,2 miljoen gebruikers. Uh, in, uh, ja, altijd benieuwd jaar. of dat klopt. Dat en, uh, ja, nou ja, goed. En uh, social media, dat gaat natuurlijk over het volgen van mensen, het lekker in contact blijven, het FOMO natuurlijk, en het gaat over My Bestie. Hey yo, Big Wave. Tell him I come. Small time alongside JW. My Bestie and your Bestie. Sit down by the fire.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 Chucky mo fina anane Chucky mo na. anane <laughs> Hey yo mamangwele Step on the dancing flow Hips be winding Detail rewinding Take it to the island way Hey yo baby mama, Put on your dancing shoes One drop it, pop it low now Take it to the max now. Jam in the small jam way jam, jam. jam in the small jam way My bestie, your bestie Dance it by the fire This is the best thing. So she wants So can we make this place go higher? Talking about hair hey now. hey now. hey now. I go, I go, I need. I'm talking more fina. I'm need. Talking more fina. I Salomon girl straight up, right hoochie mama Make me patty stop in a island banda Swing those hips and back it up to me raga I dance for party ladies with the doggy doggy. I'm jamming island reggae rapping blue, green and yellow Me tapping and me make making slow wine for me baby Speakers pumping, people jumping We in the island way Shout out to the good time crew All across the islands Grab your shoes, let me two by two And then we shine it bright like diamonds Talking bout hey now, hey now, hey now hey I go, I go I feeling, on it. Oh, him keep on, it. him keep movin' on it. Yes. One drop it a bit low now. Take it to the max now. Jam in the small jam way. Wind it. Wind up, go down. Wind up, go down. Twist your body back, We go, we, we go, go. left, left. We go right, right. Turn it around and forward. Wind up, go down again. Wind up, go down. Wind up, go down. Backwards. Twist your body back, We go left, left. We go right, right. Turn it around and forward.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 Mijn besties zijn natuurlijk wel. Uh, mijn M&M's natuurlijk, hè, want zonder hun kan mm. ik het programma niet maken. Doe je de dingen die op tafel oh, liggen, li hier, of ook? Ja, uiteraard. Oeh, jammer, joh. Ik ga ook op tafel liggen, wacht. <laughs> oh, oh. Oh, dan, dan wordt het hele andere praktijk. Dat, dat, oh, dat, dat okay. begint maandag toch pas, of niet? Ma maandag? Wat, uh, nee, laat maar. Okay. Wat, wat, wat, wat mis ik, jammer? Wat, nee, ja, ik wat dacht, is de maandag gepland? Dacht, dacht, dacht, ik dacht, dacht, dacht, morgen, dacht morgen begint de Pride Week, maar dat was een heel flauw grapje. Dat maar jij ja, zei net maandag, en morgen is het nog geen maandag. Ja, dus nee, ik doe het eigenlijk wat? morgen. Oké. Okay. Maar goed, ja, dit ging uh, hele, hele grappige Het Dit ging niet goed, uh, dit is een blooper. Lucie, wat vind jij ervan? Nou, ik vind het helemaal gezellig. Oké. Okay, ik, ja. ik vond het een heerlijk nummertje trouwens. Ja, leuk nummertje. I Ico, come, yeah. my bestie, Justin ja, Wellington. Het, welk jaar was die? Ja, vorig jaar. Nee joh, Ja, ja niet te geloven hè? Ja, het is veel ouder. Bijna net zo oud als ik. <laughs> Oké, okay, Lucie. Hey. Hey, hallo, jongens. Gepensioneerd. Gepensioneerde, zeven dagen per week werkende Lucie. Goedenavond. Ja, ja, daar spreek je mee. Dat ja, is ja. echt niet normaal. Uh, je receptje zit weer klaar, hè? Ik heb een heerlijk recept. En daar voor ga de barbecue, je echt, hè? Daar ga, je, ja, daar ga je echt van genieten. Oh, we zijn heel erg benieuwd. We ga het 100% maken. Het is een uh, heel gezellig uh, uh, recept voor twee personen. Ja, Het is, uh, je maakt het van diepvies of verse vis, okay. bijvoorbeeld van uh, kabeljauw of uh, Ik heb het pennetje erbij. Mee. Wat zeg je? Ik heb het pennetje erbij. Goed zo wel, schrijven, En dan vraagt maar een, uh, is Meerkard er ook? Ik ben er zeker. Oké, okay, zie je, pak jij even het pennetje voor jou, maar schrijf jij het even op. Ga ik doen. Ja toch? Ga ik zeker doen. Oké, okay, gezellig. Dus je neemt uh, diepvriesvis, bijvoorbeeld uh, kabeljauw of salamfilet, uh, en je neemt uh, uh, Italiaanse roerbakgroenten. En je hebt nodig pesto en mozzarella of kaas naar keuze, zout, peper en uh, oregano. En uh, de bereiding is als volgt: je legt op een groot stuk aluminiumfolie en een handvol Italiaanse roerbakmix. Leg daar weer bovenop de nog bevroren of half ontdooide vis... en kruid naar wens met zout en peper. Smeer hier een flinke laag pesto op... en beleg tot slot met mozzarella en stroo hierover oregano. Vouw de pakketjes dicht met de naad naar boven. Oké. Okay. Dan leg je ze op het rooster van de barbecue om ze te garen. De tijd is afhankelijk van welke vis je gebruikt. Diep gevroren, ...half ontdooid of verse vis. Dus dat, dat ligt... Dat kan er aan. alle opties, ja. Ja, dus uh, diepgevroren heeft wat langer tijd nodig. Ja. In tussentijd even checken mh, of het goed is... ...en bijvoorbeeld half ontdooid circa 10 à 15 minuten. Wil je dit uh, recept nog even verder lezen? Het is een heel simpel recept, zo klaar en hartstikke lekker. En hoe heet het? Uh, wat zeg je? Hoe heet het? Het heet uh, vispakketjes voor de barbecue. Vispakketjes? En je kan het recept... Ja. En oh. je kan het terugvinden. Dus van PostNL. Terug van PostNL. Ja, maar dat duurt te lang. Dat <laughs> dat is, dat is dan wel, zijn ze ook ja. koud, toch? Ja. Je moet het gewoon lekker zelf maken. En dan en raken ze kwijt en zo, en dan krijg je een melding. Ja, dan ligt, buren, echt, ja. Je, <laughs> dan het, ligt het bij de buren. Dan ligt het bij de buren, ja. Dan krijg, krijg, je, krijg je een briefje in de bruf, brievenbus van je vispakket. Ligt bij de buren, ja. ja, ja maar in dit recept dus gewoon op je eigen barbecue. Dat is toch het beste. En geloof he? me, de ja. Bruna zit er niet op te wachten op die nee, uh, dode vis. Nee. Maar het zijn vispakketjes voor de barbecue en het, uh, het recept kan je terugvinden op smulweb.nl Nou, lekker smullen. Leuk, lekker zinken. Ik, ik vind het lekker klinken. Ja, het, het ziet er. Ik heb de foto ik heb ik ook hier en die ziet er ook heel lekker uit. Ja, nee, maar dit, dit klinkt gewoon heel goed. Ja, ik heb wel eens mijn ja. bedenkingen gehad, maar dit, dit, dit klinkt <laughs> gewoon goed. Dit, dit ga ik wel. Dit durf, dit, ja. dit durf ik wel te nou, ik verwacht een uitnodiging. Nou, je hoort meer Mirko. Ik word er veel dingen van mij verwacht. Ik moet een koffer maken van een liedje. Ik moet iemand uitnodigen en koken. En wij komen ook even langs. Jullie kunnen ook wel eens even. Kunnen niet, dat is het leukste voor Lucie. Ja, ik heb het de druk. Dus ik wil graag uitgenodigd. Ja, want we spreken je in twee uur zometeen ook weer voor de horoscoop. Maar we hebben nu nog 40 seconden. Uh, je bent inderdaad okay. dan uh, gepensioneerd, maar uh, je bent niet rustig, hè? Nee, nee, ik kan niet zitten. Ik heb geen graniums. Die waren uitverkocht. dus oh ik ja. Er niet ja, op... ja, ja, helaas. Nee, nee ja. ik uh, heb er geen zin in. Nee. Nee, dus nee, dus, ik ga je, wer dus je werkt lekker, lekker op uh, het strand in een hotel nog, toch? Ik ben lekker op het strand, ik ben lekker op het hotel... en uh, ik doe gewoon allemaal leuke dingen. Ik loop met mijn hondjes heel veel. Oh ja. En, uh, ja, en je komt mij tegen op de scooter? En ik kom, ja, ik ja, kom jou tegen. Ik kom ja. trouwens iedereen tegen, heel vellig. Ja, leuk maar is dat, dat hè? He? leuk als ik jou tegen Leuk, leuk is de antwoord. Heerlijk. Heerlijk. Ja, ik ga nooit meer weg. En da dat natuurlijk hooguit allemaal... Hooguit een keer op vakantie. Ja, hooguit een keer op vakantie, maar dan snel weer terug. En, uh... Ja, ja, ja, ja. Hartstikke goed. Nou, je uh, blij zijn met... Ja. Uh, nou, we, zijn, we, we spreken je weer in het uh, tweede uur voor de horoscoop. De voorspelling van volgende maand. Uh, tot zometeen. Ik, uh, ik ga hem helemaal opzoeken voor je. Hartstikke goed. En het is natuurlijk nog steeds vrijdag. En dat gaan we vieren met het volgende afsluitende nummer. Mufasa. You know we finally here, right? It's Friday then. It's Saturday, Sunday. It's Friday